Mogelijk gaat er morgen of overmorgen nog een Nederlands toestel naar Libië om mensen op te halen. Andere landen melden meer moeilijkheden om onderdanen per vliegtuig te evacueren. De opstand in Libië leidt tot een negatieve stemming in de financiële wereld. In New York sloot de Dow Jones-index bijna 1,5% lager en de S&P 500 2%. Procent. In Amsterdam verloor de AIX een half procent. De olieprijs is gestegen tot het hoogste niveau in 2,5 jaar. Libië is een belangrijke exporteur en producent. De website van de Rabobank is afgelopen weekend opzettelijk platgelegd. Van zaterdagavond tot zondagmiddag konden klanten niet internetbankieren. De webservers van de bank werden bestookt met dataverkeer vanaf buiten. De bank benadrukt dat er geen bankgegevens of andere persoonlijke gegevens van klanten zijn gestolen. De Rabobank gaat deze week aangifte doen.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 Dan het weer nog, vannacht enkele opklaringen. Miniumtemperatuur min 1 in Zeeland tot min 7 in het oosten. Overdag bewolkt en in de middag van het westen uit regen of natte sneeuw. Mogelijk in het oosten sneeuw. Het wordt 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumosch. Geld maakt niet gelukkig, behalve als je er te weinig van hebt. Mijn gast vannacht verdiende ooit geld als water. Tenminste, ik ga het zo vragen of het echt zo is, maar hij verdiende goed geld. Maar pensioenfonds waar hij voor uh, werkte zat op zijn en wellicht uw geld. Maar gooi uw geld ook te grabbel. De pensioenfondsen bulken ooit, bulkten ooit van het geld... maar lijken nu zo arm als een kerkrat. Uitdrukkingen, spreekwoorden. Er is één nieuw bericht. Dag Frank, met Colette. Bij jou te gast is Jan van der Poel, hoogleraar risicomanagement en oud-financieel topman bij het pensioenfonds van het ABB. Wat vindt hij het meest toepasselijke gezegde of spreekwoord over geld? Ik wens jullie een mooi gesprek. Collega van de Ven, ja, ik, heb, ik heb mijn best gedaan. Ik zou het, het meest simpele en het meest doeltreffende is... geld moet rollen. Geld moet rollen? Geld moet rollen. Geld moet rollen. En moet dat, zegt, dat zegt de voormalige baas van de kampioen Oppotters. Maar geld heeft, heeft alleen maar een, een, een functie als het rolt. En als het gebruikt wordt om dingen te verbeteren... Dingen te kopen, te ruilen, te handelen. En je kan het ook gebruiken om een spaarsysteem op te zetten. Zodat je kan meten hoeveel mensen hebben ingebracht. En waarop ze dan later een beroep kunnen doen. U was de financiële topman van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Dat was de grootste, is de grootste ja. in Nederland. Um, die, die laten niks rollen, toch? Nou, jawel. Want het geld wordt geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in ondernemingen, of in huizen, of in, in staatsobligaties. En dat geld wordt weer gebruikt. Dus het geld van de overheid wordt gebruikt in het onderwijs... in de wegenaanleg en andere dingen, politie. En daar gebeurt iets mee, Dat, daarmee produceert men iets. Dus het, het rolt wel degelijk. En als je het aan een, aan een onderneming geeft, als je daar aandelen van koopt, wordt het ook gebruikt. Het wordt gebruikt om machines te kopen, of mensen naar school te sturen, nieuwe producten te ontwikkelen, enzovoort, enzovoort. Dus het rolt wel degelijk. Geld moet rollen. Ja. Jan van der Poel, oud-financieel topman van uh, pensioenfonds ABP, hoogleraar Risk Management aan de Universiteit van uh, Maastricht. Wat is Risk Management in dit verband? Risk Management is dat je risico's in kaart brengt, analyseert en probeert om er iets aan te doen voordat het onheil geschiet. Financiële risico's. Financiële risico's, maar ook andere. Maar ik heb mij gespecialiseerd in financiële risico's. Ik, ik dacht, u ik ja. bent vast niet van de balken in, in, in constructies van huizen en zo. Nee, dat zijn nou ook nee. risico's. Nee. Goed, we gaan het hebben over de pensioenfonds. Het lijkt, lijkt weer wat beter te gaan, moet ik zeggen, met die pensioenfonds. In de kranten uh, konden we allemaal lezen dat de meeste pensioenbeheerders... aardig op koers liggen als het om het herstel gaat. We hebben u gevraagd om ons te helpen om die materie... Uh, die de oude dagvoorziening heet, te doorgronden. Daar gaan we uh, drie kwartier de tijd voor nemen. En dan uh, weet iedereen hoe het zit, hoop ik. Ik zal mijn best doen. We gaan het proberen. Um, hoe staan we ervoor dat we daarmee beginnen met die pensioenfondsen... na alle onheilsberichten van eind vorig jaar? Nou, we zijn natuurlijk wel een stuk opgeschoten. Maar dat heeft twee oorzaken. Eén is dat de rente is gestegen... waardoor de waarde van de toekomstige betalingen geringer is geworden. Dat is altijd mooi. En de andere factor is dat de beleggingen het niet slecht gedaan hebben. Dat afgelopen jaar. Dus we, hebben dus we hebben dus weer een stuk ingehaald. Het woord wat steeds valt is dekkingsgraad. Ja, daar dat hebben we het over. Ja. Dekkingsgraad. Dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen die je hebt... en de verplichtingen die je nu en in de toekomst moet nakomen. Simpel gezegd, hoeveel moet een pensioenfonds in kas hebben nu... om straks 100 euro uit te kunnen geven, ja. bijvoorbeeld? Ja. En als een, als een pensioenfonds dat moet doen terwijl er uh, ook geïndexeerd wordt, dus dat de, als er inflatie optreedt, dat die gecorrigeerd wordt in de uitkeringen, dan moet die dekkingsgraad ongeveer 125 zijn. Ik heb een, uh, een zak. En dat met... is die niet, hè? Dat is die niet. Hij is geen 125. Nee, zit zijn eigenlijk... al blij dat het 105 is. 105 is het minimaal. Maar bij 105 kunnen we eigenlijk niet zeggen dat we de, de inflatiecorrectie kunnen toepassen. Ik heb een zak met schoolstenen meegenomen. <lacht> en wel hier. <lacht> en die schoelstenen. Hoop ik dat die ons kunnen gaan. Eentje gaat er meteen heel eigenwijs van ja. Ik hoop dat die schoolstenen ons kunnen gaan helpen om uit te leggen hoe het nou zit. Want als wij nou die schoolstenen nou eens beschouwen, als Ja, geld. goed. Nou, we gaan beginnen we even aan de ene kant. Ik zal hier gewoon eens even tien schoenstenen op elkaar zetten. Er moet er nog één bij. Laten we nou eens aannemen dat dit de waarde is van de bezittingen van het pensioenfonds. Dus dit is al het geld wat, wat u en ik ja, ingelegd hebben. Dus, Stel, ik ben ambtenaar, ik heb het ABP, mijn pensioen weggezet... en deze stapel is alles wat allemaal bij elkaar ja, weggezet vier, vier stenen zijn bijvoorbeeld, het kan drie of vier zijn, uh, is aandelen. Dus en dan, dan hebben we nog een beetje, beetje onroerend goed. En, en dan apart? hebben we nog staatsobligaties, zoiets. Ja, vier steentjes, Zo ongeveer. Ja, vier dan steentjes staatsobligaties, het, vier beleggen. Eigenlijk is het drieënhalf, maar dat geeft niet. Okay. Dus dit is de waarde, dus nu, als je dus, als je dus zegt, van, wat hebben we in de tas, dit... En dat is tegen de waarde van dit moment. Ja. Dus, dus die aandelen, die, die kunnen we dus in de krant lezen... die zijn zoveel waard. Je kunt precies opzoeken. van die obligaties doen, enzovoort. alles. De, daar komt een rekensommetje uit en, en, en een dit. aantal miljarden komt eruit. Dat is dit, ja. ja. Nou, dan heb je aan de andere kant, daar heb je iets tegenoverstaan. En dat, wat er tegenover staat, dat, ligt, dat is inderdaad lastig. Want er zijn betalingen in de toekomst die je moet doen. Als je met pensioen gaat dan krijg je uitkeringen. Maar al die tijd dat je nog niet met pensioen bent, ja. wordt er voor je gespaard. Ja. Maar, het... maar die, die, belofte, die belofte die jou gedaan wordt, die kan ik wel berekenen. Ik kan zeggen, wat is die waard? En als ik nou gewoon zeg, van, nou, ik moet straks aan Frank uh, over, over tien kleine jaar... kleine twintig jaar moet ik moet ja, zo over gaan Hoe oud ben je? Ik ben uh, 48, nou iets minder. Ah, nou, dat, wat, dat, ik er wordt 21 jaar erbij, minstens. Oh. Ja, hij zit in de valt in de prijzen, dat kan ik wel zeggen. Daar komen we straks op. Oh maar dan, ik weet dus dat, dat wat ik ongeveer moet betalen. En ik maak dat contant. Zo heet dat. Contant maken. En door dus te zeggen, wat is de waarde nu... van de verplichtingen die ik in de toekomst heb te betalen. Dat is wat we in ieder geval. Als u mij ja. zeg maar als baas van het pensioenfonds... straks eh, 100 euro per maand moet gaan betalen... wat ja. moet u dan nu wegzetten? Ja. Ja. Wat straks die 100, gulden, 100 euro op gaat blijven? We zetten daar ook 10 stenen voor neer. Ja. En dan hebben we... Nou, alles is nominaal. Dat we zeggen... In deze situatie is geen rekening gehouden met prijsinflatie. Ja. Dus dat de prijzen gaan stijgen. Hier, hier is, dit is een simpel beeld. Een Twee stapels van tien. Eén ja. zijn de bezittingen ja. en de andere tien zijn de verplichtingen. Ja. Dat moet elkaar in balans het, in. Die ik in de toekomst heb. En ik kan nog even iets over die rekenrente. Dat is wel, dat wel interessant. Omdat daar veel over gesproken wordt. Dit zijn dus eigenlijk stenen in de toekomst. En die Viesig. moet ik dus omrekenen naar de waarde nu. En dat, daar heb ik die rekenrente voor nodig. Even heel, heel simpel. De vraag yes. is, hoeveel geld, ja. hoeveel geld moet dat fonds wegzetten, apart houden... Uh, op dit moment om straks aan te kunnen voldoen? Nou, als je, als je de, dat is dus precies hetzelfde. Dus als je zegt, van hij krijgt gewoon wat we afgesproken hebben... dan is dat dus, bij, dat heb je dus hier heb je de bezittingen... en dit zijn de verplichtingen in de toekomst... en dan moet dat gelijk zijn. Okay, sorry, in ik, de praktijk ik wordt dat 105%. Maar dat ja. is bijna hetzelfde, 150. Ja. Nee, ik snap die rekenrente. De rekenrente ja. gaat erom van hoeveel procent rente zal gemiddeld dat bezit nee, opleveren. Dat is niet zo. Dat, oh. is, dat is de opbrengst. Het gaat alleen maar om de waarde. Kijk, als ik over een jaar na nu 100 euro aan iemand moet betalen, kan ik ook zeggen hoeveel geld moet ik dan nu op de bank zetten, zodat ik volgend jaar 100 euro heb. En dan is dat ongeveer 96 omdat er zoveel procent rente gemiddeld ja, op zo'n dat is de waarde bezitting. van de tijd. Dus het, de, dat is de waarde die in de tijd loopt. En maar voor ieder jaar... jaar komt er zo'n factor bij. Maar belangrijk is dus, hoeveel ja. procent rente reken je dan mee? Nou ja... Want hoe dan... hoger die rente, hoe minder je nu hoeft te bezitten. Dan neem ik dus de risicoloze rente. Dus ik neem dus de rente die op de markt gegeven wordt... zonder dat er risico is. Of heel weinig risico. Dus dan neem ik niet het rendement van aandelen want dat is meestal hoger, maar ook veel onzekerder. Dat kan het ene jaar twintig zijn, het andere jaar min vijf of zo. Maar dan neem ik dus de staatsobligaties of een andere factor... Eh, waarmee ik dat bereken. Dus het is een, een, een risicoloze rentefactor. Maar wat doet dan, want we zitten nog steeds ja. in een periode... met relatief lage rente, ja. wat doet zo'n lage rente dan met die dekkingsgraad? Met deze twee stapels? Nou, als, die, als, die, als die rente lager wordt, hè, dus als ik het voorbeeld weer pak... dat ik over een jaar 100 euro moet betalen... En, en als ik nou aanneem dat ik dus 96 op de plank moet leggen... zodat het volgend jaar 100 is geworden... als die rente lager is, moet ik bijvoorbeeld 98 nu op de plank leggen. In plaats van 96. Dus die stapel? En als die, sta als die stapels nou precies gelijk zijn... Hè, op basis van pak een beet 4% of 3,5... dan loopt het lekker. Maar als die, als die, die, die, die, die risicoloze rente Zakt. lager gaat worden... dan worden die verplichtingen dus meer waard. Ja. En dan heb ik ineens tekort... Want u dan moet is meer, deze stapel hoger moet, dan die. Ja, u moet meer ja. aan een hogere verplichting voldoen. Anders haalt u het gewoon simpelweg niet. Ja. Ja. Als die gepensioneerde ja. straks... Uh... Dus als die, als die rente gaat stijgen, hè, de risicoloze rente gaat stijgen... dan wordt dit stapeltje lager en dan is het evenwicht weer hersteld. Maar dit betekent dus dat je dus van die rare schommelingen te zien krijgt... waar mensen heel ongerust van worden. We gaan zo even over hebben in hoeverre die onrust terecht is of niet. <kwijnt> um, maar... Het betekent dus dat als de rente, wat dus een soort rekenmodel is om te kijken waaraan, ja. hoe hoog ja. die verplichtingen nou precies zijn, ja. als die rente opeens binnen nu en een jaar door het dak heen schiet, ja. dan zijn die pensioenfondsen weer helemaal tot over de rand gevuld. Op papier. Nou, dat, dat kan, maar dat is niet erg waarschijnlijk. Je, kijk, je, je hebt natuurlijk wel allerlei theorieën en, en, en uh, scenario's voor die rente. Uh, en, maar het is niet. Dat, dat valt wel mee. Die risico. Kijk, als de inflatie komt, dat is het erger namelijk, als er inflatie komt, dan zakken die verplichtingen wel. Eh, maar tegelijkertijd is er geen compensatie voor die inflatie. Ja, dus eigenlijk gaan die betalingen dan ook omhoog. Nou ja, ja. Eh, en dan is, nee, nee, nu pak je afslag dat het probleem in Nederland is dus ook dat we veel te veel rekenen. Want het is namelijk ook gewoon een probleem zonder dat je die rekensommen maakt. En die rekensommen. Die, geven ook, die versluieren soms bepaalde problemen. Okay. Het feit dat we een demografische uh, crisis hebben, dat we hebben... dus de mensen worden ouder en er worden minder kinderen geboren. Ja. En ze worden wel ouder, dus ze moeten langer uitkeringen krijgen. En ze willen niet doorwerken. Tussen links en rechtsom we hebben we een probleem. Dat is het En dat is helemaal los van die, van die rente en van die dekkingsschade. Dus we hebben hier die schoelstenen hier nou ja. neergezet. En, ja. en we zien dus dat er is nu eigenlijk nog geen sprake van evenwicht hè, Want de verplichtingen zijn ook nu eigenlijk hoger. En bij sommige fondsen veel hoger dan de bezittingen. Ja. Maar, maar... die schoelstenen gebruiken we nu ook voor iets anders. Kijk, vroeger hadden we hier tien stenen staan. Dat, dat waren zeer. de mensen die werkten. En we hadden dus ongeveer drie stenen hier. Dat waren de mensen die met pensioen waren. Dat is mooi, hè? Dat is een gezonde verhouding. En dan kan je dat ook heel goed regelen, allemaal. Want die premie, die, die tien mensen betalen premie... en die drie kunnen ook gecompenseerd worden als er inflatie is. Want het is een misverstand... De prijzen dat... stijgen, krijgen ze dat gecompenseerd. De, het is absoluut een misverstand dat er ergens een potje uh, uh, bestaat met mijn naam erop. Dat alleen voor mij bedoeld is. Dat is een misverstand. Nou, de, de rechten van Frank worden wel bijgehouden door het pensioenfonds. Ja, zolang huh? ze het kunnen betalen. Maar dat, dat, nee, ze worden wel bijgehouden, niet... ja. Ja, nee, maar het is niet een geoormerkt geld, zeg maar... Wat, wat apart gezet wordt in een kluisje met mijn naam erop. Nee, maar het, het punt is dat deze tien mensen die aan het werk zijn, vroeger. en deze drie, die dus niet aan het werk zijn... als er dus iets gebeurt dat de prijzen gaan stijgen... dan kunnen deze mensen, die kunnen meer loon krijgen... en die kunnen een deel daarvan doorschuiven... naar die lui die niet meer werken. En dat is de kern van het pensioensysteem. Dat, dus dat je voorkomt dat oude weduwen... Op, van, van 83, de vuilnisbelt op moeten... omdat er inflatie is. Ik zit nog steeds... Bevond, ja, dit trouwens, is nee, ga, ik ga nu half bij liggen, maar dat betekent... Maar het betekent dus dat, dat, dat zeg maar de, de werkenden betalen... Ja. Een, voor een deel, uh, een niet onbelangrijk deel misschien... Ja. betalen de, de, de mensen die nu werken, deze stapel met stenen hier... die betalen voor een niet onbelangrijk deel... dit kleine stapeltje van nou, de mensen die niet werken. Als het nodig is, dat ze zijn solidair... dat is nou het wezen van de solidariteit... Dus die, die oude weduurtjes hier, die drie, die, drie hè, stenen, ja. die worden niet in de steek gelaten. Die helpen we. Ja. En daar zorgt een pensioenregeling voor. Maar als je nu, kijkt, en nou doe ik dit, hè, nou doe ik er even, dit was dus twintig jaar geleden. Drie, drie -werkende. nu werkende. Nu hebben we er ongeveer twee bij gekregen. Ja, is... En dan wordt het steeds lastiger omdat, dat, om deze groep, om die te laten opdraaien voor de problemen daar. Ook nog, omdat die groep, deze groep van vijf inmiddels die ouder steeds worden. sneller die uh, met pensioen ouder. gaan Die, en ja. ouder worden. En dan kom, dus straks is het zoveel. En, Wacht even, zijn er zijn nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stenen op elkaar. Ja. Tegen 10 werkende. Ja, dat zou maar zo kunnen. En dat gaat natuurlijk niet lukken. Hoe lang moet u nog? Nou, ik ben, ik ben uh, uh, bijna 68. Dus ik hoef niks meer, maar ik werk ja, wel. Gelukkig. <laughs> Ik ga weer op het stoeltje ja, zitten. Ja, maar ik, heb, ik ben ook een oorlogskind hoor, dus ik heb ook pech gehad in mijn leven. Maar dat, is, uh... oh, dat, hoeft er, dat hoeft er niet per se bij. Maar wel echt een beetje maar, maar, maar Kijk, maar als je nou. Je kan het ook op een andere manier aanvliegen. hè? gaan ga we eens even kijken. Hè? Dus jonge mensen, die, wanneer gaan die werken? Wanneer beginnen ze nou echt te werken? 27? Ja, 27. Ga daar maar eens vanuit. Huh? Mag ook 25 zijn. Nou, neem eens aan dat ze net zo snel met pensioen gaan als hun ouders. Dan moeten ze op 5, 56 zijn en dan gaan ze weg. Hoe lang leven ze dan daarna nog? Dan oh, heb... 20 jaar? 45 jaar. 40, 45 is dit. Dit is de bekende 40, 45 regel. De, de levensverwachting is de laatste vier jaar met ongeveer twee jaar gestegen. Dat is uniek in de geschiedenis. Hoe oud word ik? Nou, uh, ik hoop dat je makkelijk de 100 haalt. En zou me niet verbazen. Het zou zomaar kunnen, bij ja, mijn het generaal, zomaar kunnen. Mijn manier van leven. Ja. Nou, en nou maar stel nou eens voor, hè, dat de toekomst. Hè, laten we niet over ons praten. Misschien gaan wij nog wel eerder de pijp uit. We weten wat voor domme dingen wij doen. Maar, maar de jonge mensen van nu, die worden nog weer ouder dan wij worden. Tenminste, zo ziet het er naar uit. Het zijn ze van harte gegund, maar het is Prima. voor het ook nieuws. goed nieuws. Maar het is, nee, maar het is, dus, het is dus niet mogelijk om een maatschappij te hebben... waarbij mensen de eerste 27 jaar niet produceren... daarna ongeveer 27 à 30 jaar wel... En daarna nog eens 40, 45 jaar met vakantie. Dat kan niet. Dus? Lange dus, werken? Lange werken. Ja. Maar dat is een impopulaire boodschap. Ik ben ook niet ja. verkiezbaar. Dus ik durf het rustig te zeggen. Sterker, u bent niet eens politicus. Ik ben geen politicus, dus ik durf het rustig te zeggen. Ja. De Sjoelsteenen gaan we even aan de kant. Ja, dat is ernstig genoeg. Ja. ja. En, en dus, dan nou kun je gaan, gaan rekenen. En dat moet ook wel. Dat moet ook gerekend worden. Maar je kan het ook op deze manier aanvliegen. En dan is het een hele vervelende boodschap misschien. Maar het is er wel een. Nou heb ik altijd begrepen dat wij in Nederland een uniek stelsel hebben. In de ja. positieve zin des woord. Ja. ja. We hebben een uniek stelsel. Omdat wij namelijk verplichte solidariteit hebben. En dat was het <lacht> net liet zien. In andere He. regimes heet dat dwang trouwens. Nee, we hebben verplichte solidariteit. Ja, maar hebben, dat is door eenmaal leuk van Nederland. Dat, dat kunnen wij. He. Dit is de polder en wij kunnen dit soort dingen regelen. En dat deden we ook goed en dat doen we nog altijd goed... Maar als er te veel mensen zijn die niet meer werken... dan wordt het lastig om die solidariteit overeind te houden. En dat kan je dus ook niet lang laten gebeuren. Maar het geknaag begint toch al door fortuin ingeschoten... de, de, de babyboomers, uw generatie. Uh, dat, dat, dat zijn potverteerders uh, die feestieren met onze centen. Nou, ik bedoel eigenlijk, maar het gaat niet om de inhoud van de mede... Maar ik bedoel, ik bedoel zijn maar het zijn niet mijn dat... woorden, maar dat nee. wordt wel eens gezegd. Nou, ik ik, ik paraphraseer ja. ook een beetje vrij. Ja. Maar Fortuin is degene die, die is gaan schieten op de babyboom-generatie. Ik bedoel maar te zeggen dat het principe van solidariteit... daar vanaf dat moment eigenlijk niet meer vanzelfsprekend is. Er begint nee, nu stond frictie maar... ontstaan. Ja. En van luister is. er is een generatie nu die enorm vroeg met het pensioen gaat... Ja. Ja. en die Nederland opgebouwd hebben. Dat weten we ook allemaal wel met z'n allen. Maar die vooral enorm profiteert van het goede stelsel. Ja, maar het punt is ook niet... Die solidariteit gaat er ook niet om dat er geld van de een naar de ander gaat. Het gaat erom dat risico's gedekt worden door de werkenden. Dus die oude weduwe die niet meer kan werken, die arbeidsongeschikt is... die moet niet op de vuilnisbelt komen. En daarom is die solidariteit er. En dus die, die solidariteit betekent indexatie. Gaan de prijzen stijgen, dan hoeft die weduwe zich geen zorgen te maken. Dat wordt geregeld. 3%, 2% inflatie, ja. dan stijgt de pensioen ook op met 2%. Behalve als het te veel zijn. Zoals nu. Ja, en... En, of als het in de toekomst zo doorgaat, worden steeds meer. En dan nou kun je dus zeggen: van nou, dan nou gaan we die indexatie afschaffen. Ja? Maar dat betekent eigenlijk dat je dus de kern van de verplichtstelling aantast. Want die verplichtstelling die was er niet voor niks. Die was er om die weduwen te beschermen. Uw boodschap is: ja. het pensioenstelsel zoals we het nu kennen, is, blaast zichzelf op binnen 10, 20, 30 jaar. Nou, het kan wel sneller zijn, want er wordt nu gewoon in de achterkamertjes driftig gesproken over het geheel. Uh, niet meer uh, beloven van, uh, van indexatie. Ik hoor en... u straks even. Want me, ja. Misschien maken we het te technisch en te ingewikkeld. Ja. Maar ik hoor u straks even. Vlak voor deze uitzending hadden we het even over iets anders. Namelijk ja. over inflatie. Dus ja. de inflatie is eigenlijk helemaal niet iets anders. En toen zei u. Uh, die inflatie kan wel eens flink door het dak gaan. De korte periode. Dat kan. En we hadden het over de olieprijs in Libië. En toen zei u. Die inflatie. Wacht maar even. Je hebt nog niks gezien. Ja. Dat zou me niet verbazen. Ik kijk, niemand weet dit met zekerheid. Maar er zijn wel gevaarlijke dingen. Als je ziet dat, dat er hoeft maar in Libië iemand afgezet te worden... of de olieprijs die vliegt met 6% omhoog. Terwijl... Stel je nou eens voor dat er echt iets gebeurt in de wereld. Wat zal er dan gebeuren? De revolutie in Saudi-Arabië. Eh? Nou, bijvoorbeeld. Daar is nog niks gebeurd. Maar er kunnen dus rare dingen gebeuren met inflatie. Maar er speelt nog wat anders. Het belang van overheden. Nou ja, uh... kijk, overheden zitten nu helemaal volgepropt met schulden. We hebben dus de banken die hebben we kapot zien gaan. En die worden dus door de overheden worden die je overeind geholpen. De banken zijn dat langer is... feest aan het vieren. Nou ja, dat weet ik niet, maar dat, dat, dat, dat zou kunnen. Maar de overheden moeten dat doen. Dat moeten ze ook doen, want anders gaat de economie eraan. Nou, dat betekent dat de overheden dus een schuldenprobleem hebben. Dat moeten ze oplossen. En wij hebben niet alleen onze eigen schulden... maar we moeten ook nog helpen met Zuid-Europa. Dus we komen sowieso aan de beurt. En wat is een effectieve manier om schuld te laten verdampen? De meest effectieve manier om schulden uh, uh, te saneren... is een lekkere inflatie. Want dat hebben de mensen niet in de gaten. Ze klagen wel dan, maar niemand weet waar het vandaan komt. Het komt gewoon ineens, het gebeurt zomaar. Nu zit de Europese Centrale Bank uh, aan de, aan de gas- en de remmers... als het om inflatie gaat, ja. uh, maar officieel los van politiek invloeden. Maar er is wel degelijk een politiek belang... bij het niet al te zeer afremmen van de inflatie. Ja, we prijzen ons gelukkig, zeker in, in Noordwest-Europa, dat we tot nu toe nog politici hebben die daar niet intrappen en die Met dat name niet Duitsland. proberen. Duitsland en Nederland. En ja. Finland en Oostenrijk. Uh, maar dat is natuurlijk, uh, dat is nu zo. En laten we ook gewoon uh, hopen dat het zo blijft. Maar het kan natuurlijk ook zo erg worden dat ze het niet meer vol kunnen houden. Oké, okay, dus we gaan, we hebben een inflatie nu van iets van 2%, geloof ik, hè? Iets meer, ja, meer. hebben in Nederland iets minder 1,9 of zo. Ja. Okay, Twee. Dan rond de ja, ja. Maar Europees is het al 2,2, 2,3. Ja, we dat zijn niet. heel goed bezig ja. in verhouding. Zijn, wat trouwens ja. wel grappig is, want we dachten met de eurozone... als we daar vanaf waren van die verschillen, maar nee, dus is goed. Ja. Oké, okay, we hebben in Nederland een relatief laag inflatie. Ja. Die gaat omhoog, die gaat fors omhoog. 6%, 7%, 8%? Nou, kan. dat zou een ramp zijn voor Europa, voor heel Europa. Nee, maar het kan. 6, 6 kan. 7% kan zomaar gebeuren. Ja. En nu terug naar de pensioenen. Ja. Want u zei net... Voor die mensen die op een gegeven moment een pensioen krijgen... kan ja. dat ook wel weer zijn ramp gaan betekenen. Ja, mensen die dus een, een niet al te ruim pensioen hebben... dus echt dat is het meerdendeel van de bevolking... het is geen vetpot, het is wel prima geregeld... maar het is sowieso geen vetpot. Als je daar ieder, ieder jaar, laten we zeggen, 5% uh, verlies hebt... omdat de prijzen stijgen en je daar niet voor gecompenseerd wordt... dan ben je na een jaar of drie ben je echt aan de bedelstaf. Gaan we dat meemaken in alle ernst? Dat weten wij niet. Maar het is wel verstandig om er regeling mee te houden. En om niet de, de verplichtstelling... Eh, die dus voorziet in een solidariteit tussen werkende en niet-werkende... om die af te schaffen. De probleem op een rij. We krijgen, we, we, er zit een demografische tijdbom. Ja. Te weinig werkende en ja. te veel gepensioneerden, Althans, de verhouding ja. is zoek. Ja. Inflatie gaat oplopen en betekent dat er enorme druk komt... op het betaalbaar ja. houden van de pensioenen. De premie is nu te laag. Vraagteken? Nou ja, de, premie, de, nee, de premies zijn redelijk op niveau op dit moment. Eh, Menselijkerwijs gesproken. Maar ondertussen eh, worden mensen ouder. En blijven ze nog steeds heel vroeg met pensioen gaan. En dus die balans, die onbalans, wordt steeds groter. Dus er zal absoluut iets moeten gaan gebeuren. En drastischer dan dit kabinet wil. Dit kabinet wil eigenlijk helemaal niks. Maar goed, drastischer dan, dan de plannen die nu liggen aan het langer doorwerken. Nou ja, er is, een, er is, kijk, er is een, een, een grote meerderheid in de politiek... Uh, uh, in de maatschappij, in de politiek... om er nu niks aan te doen. Men wil het niet. En, en we, hebben dus, uh, we hebben dus eigenlijk een, een, uh, zowel de SP als, de, als uh, de PVV... en de vakbonden, die zijn het roerend eens met elkaar, niks doen. Nou, en dat is een coalitie uh, die geen regering vormt... maar wel als, als onzichtbare kracht deze hele materie beheerst. Er is geen enkele meerderheid. Nou, die, uh, die, die twee partijen die hebben geen doet. Kamermeerderheid. Dus die met z'n twee kunnen ze het sowieso niet bepalen. Nee, maar het, is, het, is, het, zijn, het zijn ook krachten die zich niet, niet vertalen in Kamerzetels. Het is wel een, een heel sterk blok. PVV en, en, en, uh, en, uh, en de SP samen maar, is al een sterk blok. Omdat zowel links als rechts een verlammend effect hebben op de, de andere ja, partijen? Er is, er, is geen enkele, er is geen enkele coalitie denkbaar uh, die, die hier iets aan zou kunnen doen. Want Partij van de Arbeid zal niet durven omdat ze nee. dan bang zijn stemmen te verliezen aan de, PV aan de SP. Nee. Uh, VVD zal wel willen, maar niet durven omdat ze hetzelfde bang zijn, maar dan richting PVV. Nou, ze hebben dat allemaal moeten inslikken in de coalitiebesprekingen met Wilders. CDA is klein in verhouding. Uh, wil wel, geloof ik. Hè. Die vinden wel zeker toch. Nou, wat de CDA wel zou willen, dat is helemaal niet zo belangrijk op het ogenblik. Qua? Nou, qua macht. Ja. Fijn beeld wel. Politici, uh, uh, überhaupt, heb, tonen weinig daadkracht als het pensioenen gaat. Nou ja, de, de situatie is er een. waarin een verstandig politicus gewoon. Uh, maar gewoon rustig aan moet doen. en het niet te veel aan moet zorgen. We gaan, even, we gaan het zo hebben over het algemeen, burgerpensioenvocht. Want er is in de jaren negentig ook wat opmerkelijks gebeurd. Uh, kort voordat u er aantrad, laten we daar zo meteen over gaan hebben. We gaan even naar wat muziek luisteren, want we hebben wat muziek meegenomen. Jan van der Poel is mijn gast, oud-financieel topman van ABP... en hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. Um, het eerste muziekje, laten we even gaan luisteren. Mag u zo zeggen wat het precies is? Een, voor, voor een lief klein liedje. Dit is Horowitz. Toen hij 84 was en zijn laatste concert gaf in Hamburg. Ongelooflijk. En het is, en het is gecomponeerd door Schumann. Kindertzenen zijn het. En dit, dit is het liedje uh, Am Kamine, Dus bij het haardvuur. Wat wij hier nu ook hebben. Elektronisch haatvuur. op ja, het is wel het idee eigenlijk. Hè? Die man wist ook van geen ophouden. <kwijnt> maar Horowitz, was, Horowitz is de Johan Cruijff van de piano. En dat is zo ongelooflijk fantastisch wat hij dan doet. En dat zit hem in hele kleine dingen. Zoals het bij Johan Cruijff ook in hele kleine dingen zit. En ja, ik hoop dat, het, dat andere <lacht> mensen het ook leuk vinden. Ik ben niet de enige die het. Nee, ik, ik, ik zou met geen mogelijkheid een oude man van 84 gevisualiseerd hebben. Nee, maar hij is ook nee, helemaal niet. Ook, als je hem dus, ook, ook toen hij ouder was en dus geïnterviewd werd, maakt hij niet de indruk van een oude man. Maar hij is het wel. Dus het is wel een. een je ziet dat hij behoorlijk oud is en dat hij grijs is en een beetje kromloofd en zo. Maar zolang hij nog kan spelen en, en zijn hersens goed werken... is er ook geen enkele reden om... Misschien is er ook wel een hele leuke boodschap hier. Hè? Want mensen die dus nog gewoon kunnen werken... die zou ik het ook aanraden om te doen. Want het is gezond. Ja, ja, ja, ja, ja, ja en ook weer nee. Dat, ik begrijp, <laughs> ik zou hetzelfde zeggen. Ja. Ik heb geweldig werk, ik geniet van elke dag ja. dat ik werk. Echt oprecht. Ja. Maar je hebt ook heel veel mensen die uh, veel minder leuk werk hebben. Of die fysiek enorm belastend werk hebben. Dan moeten we daar maar eens iets aan doen dan moeten we maar eens zorgen dat mensen die echt zware beroepen hebben... en ze dus tijdig wat? omgeschoold worden om iets anders te doen. En die mensen die het zwaar hebben, dat zijn niet de generaals... die op hun 54 ste met pensioen gaan. Nee. Want die zijn gewoon manager en die kunnen nog best tot hun 65 ste werken. En dat zijn degene die... die, die hoeveel, hoeveel procent werkt er boven de 60 Heel weinig toch? Op dit moment? Nou, het groeit wel hoor. Het groeit. Ja, dus maar van niks ja. naar een beetje toch? Nee, maar je moet dus, de, je moet dus een heleboel dingen doen. Hè? En dat gaat ook niet in, in de korte tijd... Om, om ervoor te zorgen dat mensen die zware beroepen hebben... daar tijdig mee stoppen en iets anders geleerd maar hebben. Ik weet als even, als maar het denk. gaat niet van 10, 10, 15 procent, geloof ik, toch... die boven de 60 überhaupt nog werkt op dit moment. Iets, iets krankzinnig waarin Nee, het, het is zoiets, ja. Maar het, het stijgt. Ik heb het niet parat. Het stijgt. Maar, ja, het zal wel moeten. Ja, nee, maar, maar, het, maar, neem me goed, maar even ja. analoog aan Horowitz, uh, ja. die, die tot op zijn 84 actief is... Um, de, de verantwoord... Hij ik denk ook, hè? die is ook al diep in de 80. Ja, ja, ja. die regeert ook nog steeds. Ja. Ja. Maar er is natuurlijk ook, ook een principieel ding, namelijk dat wij met ons lijf, u zei het net al, dat wij gewoon meer kunnen. En ik bedoel, ik ben 48, mijn vader was op zijn 48, in mijn beleving, dan oud. Ja. Ja. ja. Hij leeft nog steeds gelukkig. Maar... Hij nog wel ja, gelukkig. Nou ja, dat, dat moet we me nu niet vragen, maar ook zoiets van 42. Ik <lacht> <lacht> <tom> het heer. Mijn eigen vader, ik geloof 82, maar ook ja. oud. Ja. Maar. Um, Up and running. Ja, maar het is, het is ook niet zo dat ik zeg van... dit moet volgende week gebeuren. Of, maar je moet wel gewoon beginnen eh, met, met daarover na te denken. Je moet dus in de arbeidsmarkt allerlei dingen regelen... zodat het makkelijker gaat. En één ding moeten we ook in de gaten houden. Zo heel veel zware beroepen hebben wij niet meer. We hebben de zware industrie niet meer. We hebben een heleboel dingen niet meer. We hebben een heleboel machines. Eh, dus, en, en er is een kenniseconomie in opkomst. Dus er is wel wat te doen... Daar kan je niet alles mee regelen. Maar als iemand, laten we nou maar de stratenmaker nemen. Als de stratenmaker 45 is. Eh, of iets dergelijks, waar dat dan ook ligt. Dan moet die gewoon worden omgeschoold. Rustig. In een paar jaar tijd. En dan moet hij iets anders gaan doen. Ja, maar we hebben Zo ook nog een motieve baan. We hebben ook nog fabrieken vol met mensen die weliswaar misschien geen zwaar werk doen. Maar wel gewoon vervelend werk doen. laaggeschoold werk doen. Tenminste, ik, ik noem het vervelend. Maar laaggeschoold werk. Eh, daar hebben we er honderdduizenden van. Ja, moet je die mensen na 65 nog weer terug die fabriek zal injagen? Nou ja, eh, ik, dat zou natuurlijk heel vervelend zijn als ik zou zeggen van ja. Maar kijk, als, die mensen, als, als de mensen ouder worden eh, en er minder baby's bij komen... dan zal er toch iets gedaan moeten worden. Vergeet één ding niet. Eh, de gezondheid van de mensen is een stuk beter dan vroeger. Mijn grootvader, die was op mijn leeftijd al, was overigens al dood, dood. toen. Ja, gemiddeld gesproken eh? was hij dood. En ik zit hier nog diep in de nacht uh, op de radio te praten. Ja, zware nou, over hoor. De... Dus, <tot> <Nee, tot> Gelukkig. <tot> <Nee>. <tot> ja, ja. Nee, dus daar verandert wat. Maar goed, die, die, die vraag is ook wat je met die uh, tijd moet gaan doen. En wat voor wie het ik, ik heb ook vaak het idee dat... Ik hoor mezelf dat ook wel eens zeggen, hoor. Maar dat het toch een soort soort elitair grachtengordelachtig standpunt is. Om te zeggen van, ja, joh, je werkt zo hartstikke leuk. En ga lekker door, kan jou schelen. Ik heb niet zoveel ervaring met de gewachten. Uh, nou, dat zijn van die lange ronde dingen. Waar ja, vroeg... nee, maar ik, ik, ik wil het beslist niet, niet als, een, als, een, als een, uh, een elitair ideetje of zo. De, zo is het niet. Alleen de feiten zijn dat we er met z'n allen iets aan moeten doen. Uh, je kan dus niet, we hebben net met die stenen gespeeld... je kan dus niet net zoveel mensen hebben die niet werken als wel. Dat gaat niet. Maar, maar zelfs als, oké, okay. die maatschappij die kan niet bestaan... Die, die runt zich niet. Ik, ik, neem, ik, neem, ik ja. neem het punt volledig. Ja. volledig. Ja. Ik, ik, ben, ik ben ook maar een amateur op dat vak. Maar uiteindelijk... verschuift dan wel tijdelijk die verhouding... van die ene stapel... die nog steeds ja. aan hun voeten ligt... van uh, uh, werkende stenen ja. en uh, niet werkende schulbakstenen. Ja. Maar die demografische tijdbom... die verandert niet. Er zijn op een gegeven moment... een generatie uh, die eraan is te komen... opeens denkt, hup, kinderen maken. En massaal ook. Anders blijft dat toch verschuift het probleem. Maar komt het Probleem toch weer terug? Ja, dat zou heel mooi zijn. Maar misschien hebben we ook wel een probleem in de wereld met de overbevolking. Dus misschien is het niet zo makkelijk. De Chinezen hebben meer last van de vergrijzing dan wij. Hè? Ja. Want die kunnen er echt niet meer bij hebben. En die hebben daar regels voor gemaakt. En daar is de vergrijzing dus echt een groot probleem. Maar Hoewel? ons probleem is ook gewoon dat wij verslaafd zijn aan groei. Onze hele economie is erop gebaseerd. Onze hele maatschappij is erop gebaseerd. Ja, ik, ik zal dat niet ontkennen. Maar dan is het tijd dat we daarover nadenken. En dat, en dat mag best gewoon eens een keer beginnen. En ik rustig, rustig aan. Want dat kan je niet in één keer regelen. Ziet u tekenen dat er nagedacht wordt over hoe we dat kunnen keren, <laughs> dat proces? Nou ja, laten we nou eens mee beginnen. Uh, met daar uh, gewoon uh, serieus over te praten. En dat we er een paar jaar bij uh, doen. Want als je er een... een... Kijk, bij het PGM hebben ze het afgelopen jaar... hebben ze de pensioenleeftijd met, ik geloof, gemiddeld zeven maanden verlengd. Dus in plaats van 65 was het dan 65 plus 7 maanden. En daarmee was het hele dekkingsraadprobleem opgelost. En dan zie je dus dat het pensioenfonds, wat we hebben... ook een hele goede barometer is. Je kan dus zien hoe je ervoor staat. En dit vind ik nou een gepaste maatregel. Is het nou erg om te zeggen dat er 7 maanden bij moeten komen... voor mensen die nu nog 25 zijn? Laten we even een stap terug in die story. Dat is een hele dan. simpele maatregel. Even stap, terug in de historie. Jaren negentig. ABP ja. uh, beleefde hoogtijdagen. Dat was niet het enige pensioenfonds. Dat gold voor uh, alle pensioenfonds. Ik kan me het Philips Fonds nog herinneren... die uh, hun uh, uh, de hele zaak uh, premievrij maakte. Ja. Ik geloof ja. dat de dekkingsschade boven de 200 procent toen redelijk ja. gewoon waren. Ja. Uh, het was echt werkelijk waar. Het dak ging eraf. Ja. En toen dacht uh, het laatste kabinet... Toen Lubbers dacht, hé, hey, dat ABP, daar gaan wij toch over? Nou, ja, het was toch al iets eerder, hoor. Het was, ik meen al in het tweede kabinet. Maar los daar. Nou, ik ben even kwijt. Mijn geheugen wordt wat minder. Ja, hier, dat is het, bij parlementaire enquêtes dus hoor je die formule nee, nee, nee, nee, Hier nee, draag nee, ik, nee, ik nee, geen herinnering nee, aan. Nee, nee. Maar nee. Maar, het, het, want het is in ieder geval Ruding geweest. Toezoen, en Ruding zat niet in het laatste kabinet volgens mij. Dat was, uh, dat was Kok. Kok. Kok was de minister van Financiën in, in het Lubbers laatste kabinet Lubbers. En Ruding was de twee kabinetten daarvoor. En dus in, in het eerste of het tweede kabinet zijn er al wat dingen gedaan. Er is, om te beginnen is er een wetsvoorstel ingediend... om uh, pensioenfondsen te belasten. En, die over, en dan praten we over iets van 40 uh, over de winsten of zoiets. Hele grote bedragen. Dat heeft er onmiddellijk toe geleid dat uh, er overal veel liefhebberij was... om de premies te drukken. Want hoeveel meer premies je kreeg, hoeveel meer belasting je moest betalen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus dat heeft de premies gedrukt. Dus daarom krijg je premievrije regelingen... Een andere grap. Het tweede wat er gebeurde, is dat uh, uh, om de economie weer een beetje in balans te krijgen... moesten er een heleboel mensen moesten vervroegd met pensioen. Nou, dat, dat, daar hadden we geld genoeg voor, want die pensioenfondsen konden dat best betalen. Enzovoort, enzovoort. Prima. Maar dat vreed natuurlijk wel uh, middelen op. Hè? Dus die pensioenfonds... Want die mensen gaan niet een weekje met pensioen, maar nee, meteen 30 jaar. Ja. Ja. En het, en het derde wat er gebeurd is, is dat, dat uh, uh, de staat een, een, een greep in de, in de kas van het AWP heeft gedaan. En uh, van forse omvang, 30 miljard ja, gulden. Ja, er waren nog maar guldens, hè. dat viel nog mee. Hè. Het is iets meer dan 30 nou, het, miljard. Het is maar 12, 12, miljoen, 12 ja. miljard euro. Ja, het is veel geld, ja. ja. ja. En daar is, daar is in, in 1997 al een uitgebreid rapport van de Rekenkamer gekomen. Ik heb zelden heb ik een, een zo'n narrig uh, rapport van de Rekenkamer gezien... want die waren daar heel uh, bijna verontwaardigd over zelfs. Maar het is ook een beetje stiekem gebeurd, toch? Het is, het is niet nou, in het de, de overbaarheid. Nee? nee, als het in een rapport van de Rekenkamer staat... is nee, het maar de openbare nee, informatie. Nee, maar goed, de Rekenkamer werd pas wakker toen het politieke feit daar was. Maar ik bedoel, in die periode ja, dat het de, de journalisten hebben er nooit iets mee gedaan. Nee, maar even die stap ervoor. Ja, okay. de, sorry, de, kab de kabinettenlubbers uh, <coughs> die, die greep in de kast van het ABP hebben gedaan. Ja. Gebeurt dat in alle openheid? Nee, toch? Nou, de, dat zijn, daar zijn wetten voor. Er moeten wetten voor worden aangenomen en er moeten besluiten worden genomen. Dus de, de, de, de, zit de, de, ja, de hele overheidsapparaat zit erbij. Er zit de Tweede Kamer bij en de Eerste Kamer en, uh, en noemt u maar op. Ja. Iedereen zit daarbij. En rekenkamer komt met een groot rapport. U, u trad aan in die periode? Ja, ik zag wel kapot. Dat was, ik was net een week aan het werk daar. Ik dacht van, jongen, jongen wat voor leuke wereld ben ik tegengekomen. Waar kwam u vandaan? Nou, ik was, ik was uh, uh, in 1990 was ik in, de, in het bedrijfsleven gegaan. Daarvoor was ik fulltime hoogleraar. En, uh, en daar heb ik, ben ik ook... Dus vanaf 1990 ben ik de praktijk ingegaan... en ben nog wel deeltijd hoogleraar geweest. En ik kwam dus uit, uit de industrie... Ik heb bij, bij Sphinx gezeten, sanitair, en bij Philips. En, uh, en daarna kwam ik bij het ABP terecht. U zag het rapport, ik dacht, oei, oei, oei, kan ik weer terug? Nou, het, het is eigenlijk pas nu in het nieuws gekomen, dat is het grappige. Het is nou ja, 14 het is, jaar geleden. Ja, Zim blijft er een uitzending ja. aan gespendeerd. en ja. het, is, het, is al, het zweeft al een tijdje boven de markt, hoor. want ze hebben ja. het ook al vaker benoemd, ook ja. op, op Radio 1... Ja. Uh, alleen, ja, het leek niemand een moer te kunnen schelen. Dat is een beetje het wonderbaarlijke. Terwijl je zou zeggen, als de overheid 12 miljard... Nou ja, ingepikt. Dat is eigenlijk, het wordt inpikken... Het is, veel, raar, het is veel vilijner nog. Kijk, dat wetsvoorstel om, winsten, om de winst te belasten... de zogenaamde winst van pensioenvossen te belasten... dat is op een gegeven moment is dat weer, is niet doorgezet. Maar door een kleine technische wijziging... heeft het al die tijd op de plank gelegen. Dus de dreiging bleef bestaan dat het ieder moment weer een wet zou worden die zou worden aangenomen. En dus de hele jaren negentig door... Eh, want ik geloof dat het pas in, in, in 2002 of zo pas, pas weg, weggegooid is. Dus al die tijd was er de dreiging... dat pensioenfondsen een extra belasting zouden krijgen. En dat heeft er dus al die tijd voor gezorgd... dat de premies niet op niveau waren. Hoe zou de pensioenfonds ervoor gestaan hebben? Waren dit niet gebeurd? Nou, dan was het iets beter. Dat is duidelijk. Maar ik kan niet in, in een paar cijfers zo zeggen hoeveel dat zou zijn. Nou, als de HBP AB... ook... toen 12 miljard uh, meer gehad zou hebben... Nou ja, het, het, het, het scheelt. Het scheelt behoorlijk. Zeker. Maar is... je moet het ook niet overdrijven, want het probleem waar we het net over hadden... namelijk dat mensen 100 worden en al op hun 60e stoppen... dat probleem los je hier niet mee op. Dus dat moet ik wel eerlijk nee, zeggen. Helder, helder. Ja. Maar ze hebben ook een uitzending gemaakt over wat nog meer allemaal misgaat met pensioenfondsen nu... Uh, die had iemand in de uitzending die zei dat, dat er ook vaak ondeskundig belegd wordt... en dat eigenlijk maar een beetje aangerommeld wordt, even heel vrij vertaald. Ja, maar dat, was niet, en dat, dat is echt een misverstand. En dit, dat er nu, als, ja. als het beter zou zijn ge, gemanaged, het hele proces... zou ze nu 800 miljard, de fondsen bij elkaar, 800 miljard euro ja. meer bezitten. Ik heb toevallig heb ik daar eens even naar gekeken... maar uh, meneer Bos heeft een paar rekenvaarden gemaakt. Dat was de deskundige die opgevoerd werd. Dat was dus niet goed. Dus er had wel iets meer kunnen zijn... Maar uh, dat is niet interessant. Dat is niet relevant. Dat is nauwelijks de moeite waard. Er wordt redelijk goed belegd. En redelijk veilig belegd. Daar zit het hem niet in. Want die rendementen, die zeg maar, uit. Eh, ons, ons, ons stapeltje van het begin. Ja. Uh, ja. Het rendement op, op het beleggen, dat, dat, dat loopt ongeveer weg. Ah, ja, goed. het is natuurlijk wel eens een keer een fonds dat een beetje, een beetje slechter gaat een jaartje. Uh, maar gemiddeld genomen over die hele periode. In, kun je zeggen dat de Nederlandse pensioenfondsen... redelijk normaal en goed belegd hebben. Er zijn wel eens... Een, hier en daar is wel eens een uitzonderingetje. Maar gemiddeld genomen is het prima. Daar zit het, daar zit het u, niet in. Hoe zit het met uw eigen pensioen? Nou, ik, ik heb een, een keurig pensioen bij het ABP. En daar heb ik geen klachten over. En dat is gaan lopen vanaf uw 65e? Ja. Maar hoe werkt het? met pensioenen, die krijg je. Wat u nu nog verdient, ja. uh, dat komt er gewoon bij. Ik weet ook niet hoe... Dat, het is geen, geen, geen sociale uitkering. Dus het is gewoon een bedrag ja. wat u krijgt. Ja, per zeker. Ja. Ja. Dus als ik nu ook werk doe, als ik dus een klusje doe... Uh, dan, uh, dan krijg, kan ik daarvoor betaald krijgen. Ja, ja nou, dat, dat is een aantrekkelijke premie op doorwerken in ieder geval, toch? Nou, als, als je dat leuk vindt, moet je dat doen. Maar het is de, de, je moet het punt 1 kunnen... Je moet, het, je moet dus in staat zijn om het te doen. Dus als een stratenmaker zou zijn, zou het niet gaan. En dat vind ik een serieus probleem waar veel aandacht voor nodig is. De bonden hebben daar voorkomen gelijk in dat je daar naar moet kijken. Maar als je het wel kan en je vindt het leuk, moet je het doen. Ja, En wat ook moet veranderen, niet, is dat er in heel veel CEO's nog een leeftijdsontslag staat, toch? Op het moment dat iemand 65 wordt, wordt hij gewoon gekikt. Nou, er is nog steeds, het, is, het 65 worden is nog altijd een ontslagreden. En dat zou, vind ik eigenlijk ook raar. Ja. Maar dus dus op, gewoon voor 65 worden, de wekker loopt af... en dat is een reden om je te ontslaan. Dat is toch gek? De Amerikanen hebben dat afgeschaft, hè? Ja, zeggen van, dat doen we niet. Kijk, als iemand niet meer kan werken... of niet meer wil werken, of niet genoeg presteert... heb je een probleem, dan moet je dat oplossen. Maar gewoon 65 worden en dan zeggen, u moet weg... dat is gek... In het tweede uur uh, dan wil ik graag praten met de luisteraars... over de oude um, Wat ik aan u zou willen vragen... wat zou u, los van uw gezondheid natuurlijk... in uw eigen pensioenpotje willen stoppen? Uw droom, uw favoriete hobby. Um, wat zou u in uw eigen pensioenpotje willen stoppen? Vorige week, misschien weten we het nog... hebben we uh, alleen twitteraars uh, uitgenodigd om te reageren. Dat doen we niet nog een keer. U kunt ook bellen op 0800-1121... Maar mensen die een tweet sturen naar Ed of Ed Dumos, die gaan we wel voren geven. Nog één keer, want het was vorige week zo'n succes. We proberen het gewoon wat dat betreft nog één keer. Ed of Ed Dumos stuur een tweet. Dan reageren we erop, volgen jou en dan DM'en we je telefoonnummer. Dat moet jij dan althans doen en dan krijgen we contact. Dat dus. De vraag is, um, wat zou u in uw eigen pensioenpotje stoppen? Wat zou, wat zou u in uw eigen pensioenpotje stoppen? Ja, u bent op mijn pensioen, gedeeltelijk althans. Nou, het is al in mijn pensioenpotje gestopt. Dat moet ik inderdaad zeggen. Maar, ja, maar ik bedoel niet geld. Alles behalve geld. Nee, maar in je pensioenpot stop je natuurlijk geld. Ja, maar als geen geld op geld... Ja, wat, wat, wat, wat, wat, wat voor waardevols dacht u van tevoren nou? Dat, dat daar ga ik me nou eens op berichten. Ja, maar dat is de dat is besteding van geld waar je het nu over hebt, hè? dat in het potje zit geld... Ja, maar Aandelen, ik wil straks met twee wil ik praten over alles behalve geld. Ja. <laughs> wat je ermee wil doen, dat is de vraag dus eigenlijk. Doet u er leuke dingen mee? Nou, ik, eigenlijk heel normale dingen. Ik, ik, heb, uh, ik, heb, ik woon uh, leuk en ik kan uh, hobby's doen. Ik uh, kan af en toe een plaatje kopen, hè? die heb ik net al gedraaid. En die te gast zijn. Jan ja. van der Poel, oud-financieel topman van ABP... en hoogleraar Risk Management aan de Universiteit van Maastricht. Dank dat u er was. Dank u wel.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 volgt nu een uitzending van Radio berg -Ik. Radio berg -Ik. Het radiostation voor berg eik. Dames en heren, hartelijk welkom. Radio Bergijk. Goeiedag, dames en heren. U hoort ook weer het sympathieke stemgeluid van Peer van Eersel. Ik zou even mijn eigen zin af willen maken. Die is nu toch af? Nee, ik had mijn eigen naam nog niet gezegd. Wel, je zei, dit is Toon Sporenberg. Nee, nee ik zei, goeiedag, dames en heren, het is Radio Bergrijk. En toen begon jij me erheen te kwetten. Met, uh, die is, stemgeluid, het stemgeluid is het niet. Uh, dus Toon Sporenberg hier. En, ja, dat uh, had ik al gezegd. Wat had jij al gezegd? Jij zegt, ik heb nog niet eens mijn eigen naam gezegd. Toen zei Je zei hier is Toon Sporenberg. Toen zei jij, dat heb ik nog niet gezegd. Toen had ik het toch al gezegd? Ja, maar ik wou het zelf zeggen. Ja, dat heb je nu ook al gezegd. Ja. God. Oh. Ah. Ach, dames en heren. Oh, ja, kom maar verder. Oh, mijn oh, mijn ja. Ja, kom maar verder. Je bent wel te laat, hè? Sorry dat ik het zeg, maar je bent te laat, hè? Oh, sorry, ik heb een koekjes meegenomen. Oh. Die ze kunnen eten in de kool. Ja. Oh, dat is leuk. hebben we ook? Oh, ik? heb een Oh, dag. Willeke. Dag Willeke. Willeke, kun je even, ja. even stil? Ja, daar. Hallo. Uh, dames en heren, u hoort het? Een, een uh, stemgeluid van een. Uh, <tie> van een vrouw. Uh, wij hebben namelijk uh, mede door uh, vele reacties van luisteraars uh, besloten... om uh, in de redactie en in de presentatie uh, ook weer eens een keer... Een, uh... Toch weer meer een vrouwelijk geluid Precies. te laten horen. Laat mij nou toch gewoon mijn eigen zin afmaken. Ik vind het zo leuk! Oh, even stil, even stil. Dus, eh... Uh, vandaag uh, hebben wij een... Uh... Een vrouwelijke presentator gevraagd om een stage te komen lopen... om het te proberen om te kijken of het radiowerk iets voor haar is. Dat was mijn idee. We kwamen haar gisteren tegen. En ik zeg tegen Toon Sporenberg, die niet zoveel ideeën heeft... Dan laten hey. we... Dan laten we weer eens een vrouw uitnodigen om eens te proberen... tussen ons in de vrouwelijke kant van Radio Bergijk wat meer door de eten te laten klinken. En toen zei Toon Sporenberg... "Peer van Eersel, wat geweldig voor jou, wat een goed idee. Zonder jou ben ik nergens en is Radio Bergeijk ja, nergens. Verschil, en uh, toen heb, heb ik uh, dus uh, op mijn uh, initiatief hebben we Willeke uitgenodigd. Ja. Zeg ik het zo goed, Toon? Jij red je wel, geloof ik, hè? eerst al? Goed, Willeke. <laughs> Bij de radio. Ah, ik vind het zo leuk. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik vind het wel heel spannend. Ja, nou moet je eerst weten dat... Er, we hebben op die kastjes die voor je neus staan, er zit een hey. hinneknop. Als je nou voelt ja? dat je gaat hinneken. Dus je staat er al een paar keer doorheen te hinneken. Is dit zo? Ja, er staat ja. kuch op. Oh ja. Nou is dat hinneken. Dus je, ja, dit, ja. Als je voelt dat je moet hinneken... <laughs> Als je voelt dat je moet hinneken, moet je op die knop drukken. <lacht> <ènisf premature> sorry hoor. Oh. Oh, oh, nou, oh. uh, st oh. oh, het wat erg. Nou, Welke? Willeke. Stel, Het is zo erg. <lacht> uh, <lacht> oh, wat erg. Oh. Wat, wat heb je daar nou voor papieren voor je? Ja, ik had dit... Oh, wat erg, oh sorry, oh, wat erg. Oh, ik dacht ik kom binnen, heel serieus en dit en dat en geen koekjes. En, oh. nee, Deze heb... lust ik trouwens niet, hè? Dan weet je dat. Oh. Voor de volgende keer. Maar, maar ik heb dus iets voorbereid, ik heb zelf iets geschreven. Ik dacht het is misschien wel leuk om zelf iets te schrijven, dat ik dat dan voorlees. Zal ik dat doen? Of zeg je. Nou, me, nou normaal beginnen wij pssst. met gemeentebericht. Maar... Nou goed, uh, eigen initiatief, dat staat bij ons ook hoog in het vaandel, vooral bij die van uh. mij stoon mij altijd nog zeer agentelijk voor. En uh, da, Laat maar eens je eigen initiatief. Wat is het? Is het een bericht? Is het een... Nee, het is gewoon een kort verhaal over een postduif. <lacht> het klinkt toch gek, maar het is wel een heel leuk verhaal. <lacht> ik vond het zo leuk. Zal nou, ik het lezen? Nou, goed. De, de dames en heren, de eten. De, de, de postduif. Eten. Rond en boven uh, bij Geik is nu voor Wilk Van Lindt. De postduif. ja. Ik ben een duifje en nog geen vier weken oud. Vliegen kan ik nog niet, dus ik lig, sorry, dus ik lig lekker warm in een klein kistje op wat hooi. Mijn papa en mijn mama vinden me lief en geven me regelmatig wat eten. Eerst eten ze zelf en als zij het eten even in hun krop hebben laten bewaard, dan komt het naar boven en dan doen ze het in mijn hongerige bekje. Mijn moeder steekt dan haar snavel in mijn bekje en pompt wel twintig keer eten in mijn keel en ik groei heel hard. Hey hey hé, hé, hé, hé. Wat is nou? Over pompen? In iemands keel. Ben jij helemaal knettergek geworden? Ik Mijn vader die heeft duiven en ik heb het altijd heel goed bestudeerd. En dat is echt heel schitterend om te zien. Allemaal leuk en aardig, maar jij zit hier een verhaal voor te lezen... over iemand die in iemand anders keel staat te pompen. Ja? Maar het gaat over vogels. Hé, hey, wij zijn een degelijke nette uh, familiezender. Tot in Veenendaal worden wij geacht uh, als familiezender. Met, we, we worden gewoon midden op de dag uitgezonden, hoor. Maar, en dan gaan we geen verhalen over duiven die in, in Andermans keel staan te pompen, voorlezen. Sorry, Willeke. Oh, Het echt, lijkt uh, me niet zo'n goed idee. Nee. Waar oh, Toon Sporenberg mee kwam om jou eens hey, uit te nodigen. was jouw idee, hè? Ik ben blij dat jij daar zo uh, fanatiek... Uh, Komt van deed, dat het jouw idee was en dat ik... Uh, eraf... Zeg, ja. wie, zegt, wie zijn nou op het kerkhof? Moet je kijken Jij daar? toch? Jij toch? Nee, jij jongen, toch? Jij. jij toch? Willeke? Willeke uh, uh, da, da, dankjewel. De, de stage is niet zo goed verlopen. Je hebt geen talent. Wordt en hier je afgerond. Zit, en je zit er steeds doorheen te hinneken. <lacht> kunnen we... Ja, daar ja. ga je alweer. En, uh, en smerige verhalen voorlezen. Uh, dus sorry, Willeke. Ga maar weer rouwen over je man thuis met ja, je, dat, je kinderen. Want, uh... Dat blijft erg. Dat hij helemaal kapotgeschopt is en open lag op het grond. Nee, helemaal niet. Nou, door. Nee. Het gaat ja. helemaal niet. Dag nee. Nou, heel goed idee, meneer Van Eersel. Ach, sterf, Toon Sporenberg. Sterf zelf. Maar toch hebben we behoefte aan een vrouw. Maar, maar ja. ja. Gaan we weer op zoek? Uh, de, nou, de, de, de gemeenteberichten. Ja, of doet trouwens tijdje door eerst maar eens vrouwenmuziek. <tieding> Gemeenteberichten. Uh, Goedendag dames en heren, hier volgt de gemeentebericht. Uh, het heeft te maken met de gebruiksvergunning van Café Beeks hier in Bergijk. Omdat Café Beeks activiteiten kunnen worden georganiseerd voor meer dan 50 personen... moeten de gordijnen van Café Beeks aan een bepaalde brandveiligheidsnorm voldoen. En dat is nu niet het geval. Ik herhaal, dat is nu niet het geval. Maar het college van BMW verleent echter aan de heer Beeks een jaar uitstel... Uh, voor die voorwaarden in de gebruiksvergunning. Daarbij wordt aangetekend dat wanneer in dat jaar op enig moment... door meer dan 50 personen gebruik wordt gemaakt van Café Beeks... de gordijnen tijdelijk moeten worden verwijderd. Dus of u zich daar allemaal goed van wil laten vergewissen... hoeveel mensen er bij Café Beeks aanwezig zijn... want als u nummer 50 bent, of nummer 51... dat u voordat u het café betreedt even zegt tegen de heer Beeks... "Je moet je gordijnen weghalen... En als u dan het café verlaat, dat u dan zegt... de gordijnen kunnen weer worden opgehangen. Dat is nogal belangrijk in verband met de brandweervoorschriften. Einde gemeentebericht. Nou, dat wordt voor ons ook uitkijken, ja. Toon. Want uh, ik moet zeggen, Beeks begint de laatste tijd redelijk goed te lopen. Mede on ongetwijfeld door de onbedoelde reclame... die wij natuurlijk aanhoudend maken voor uh, Beeks... Nee, maar de, de, de uiterste consequentie is van dat als je hier met 51 mensen binnen bent... dat de brand, die dan eventueel mag ontstaan, niet toegestaan is. Oh, dat geldt niet alleen voor Beeks. Nee, ik zeg dat als, er, als je met 51 man binnen bent en die gordijnen hangen nog... en de brand breekt brand uit, dan ja. is die brand niet toegestaan. Dat mag dan niet. Dus dan moet je weer naar buiten? Nee, die brand die is niet toegestaan. Maar als je dan... Dus er mag geen brand komen. Jezus. Dat gaat wel ver. Ja, dat is gewoon verboden. Dat gaat wel heel erg ver. Nou, dat zou ik zo zeggen. Dat is, dat is godverdomme je reinste uh, dictatuur. Dus het verschil van de aanwezigheid van één mens is of er brand mag zijn... Of niet. Of niet. Met gordijnen. Ja. Maar, en als er dan brand is, maar de gordijnen zijn eraf gehaald. Nee, dan, dan is je toegestaan. Oh ja. Dan mag ik het gewoon fikken, maar... Maar is het dan niet handiger voor Beekers om gewoon überhaupt die gordijnen weg te halen? Nee, nee, doe nee. dat trouwens maar niet, nee, nee, nee. Nee, maar snap je dat het is toch zeer discutabel? Dat is toch willekeur? Dat is gemeentelijke, politieke willekeur? Ja, ik snap ook niet waar ze die grens precies dan vandaan hebben. Die grens is toch volstrekt willekeurig, 50 mensen? Ja, had net zo goed 80 kunnen zijn of 12. En gordijnen? Maar, maar dat betekent dus dat cafés, van die moderne cafés... waar ze helemaal geen gordijnen hebben, die kunnen erop losfikken... Dat mag maar hoeveel veranderen. mensen er ook binnen zijn? Dat mag, dat staat in het gebruiksvoorschrift. Dan hoeven ze niet eens te letten op hoeveel mensen er aanwezig zijn. Is dit nou gewoon een smerige truc van iemand in de gemeente die iets tegen Beeks heeft? Ja, natuurlijk. Dan kun je tussen tuss de regels doorlezen. God. Zover gaat het. Zover gaat het dus al. Is nee. Gewoon verschrikkelijk. Maar goed. Einde gemeentebericht. Wij denken ons het, her het, onze, het zijn ervan. Nou, ik denk er het mijne. Ik denk ik er het jouwe van. Oké. Okay. Zet Bergrijk op de kaart. Hi, ik ben Stal. En uh, ik werk hier bij de Dirk. En ik heb ook een heel goed idee om uh, Bergrijk op de kaart te zetten... Ik wou namelijk mezelf uh, dan gaan tonen midden op het hoofd Dat ik dus gewoon mijn eigen toon. En dat dat dan door uh, de hele wereld kan worden opgevangen via televisiecamera's en alles. En dat ik gewoon mijn eigen, ja, zeg maar, mijn body toon. En dat is best de moeite waard. Want ik ga heel veel naar de sportschool, al sinds twee weken. Dus ik denk ook dat ik wat te bieden heb ook. Dus uh, ja, dan kunnen kan er gewoon camera's op staan. En dan, uh, dat het gewoon wereldwijd wordt uitgezonden en als er nog mensen zijn die met, met mij contact willen ik sta weer bij de toelaattevredenheid. Nou. Ik moet toch zeggen, ik had er gisteren goede hoop in toen we er tegenkwamen. Ja, maar het is ja, wel. toch jammer, dat ging ik. Het is zo jammer. Maar zou dat, zou dat iemand niet af te leren zijn? Ja, misschien met heel veel tucht en uh, discipline. dwang. En discipline. Misschien. Maar, dus als je zult iemand nou op, op Spartaanse wijze... iedere keer als die begint te hinneken... een stroomstoot geeft... dan leert ze het wel af. Maar ja, ik moet, ook zeggen, ik moet ook zeggen... ik werd er wel onrustig van. Van het ik? Nee, van dat het een, uh, toch wel een, een lekker wijf Ja, maar daarom, daarom zeg ik juist... als dat hinneken er dan af is... dan hebben we een lekker wijf. Ja, maar daar werd ik toch onrustig van. Ik bedoel... Dan kon ik niet goed concentreren op mijn radiowerk. Nee, dat is ook wel waar. Nee, het is belangrijk om professioneel te kunnen blijven werken. Dat is waar. Uh, dames en heren, dat betekent dus in ieder geval... dat uh, onze speurtocht naar een, uh, een nieuwe vrouwelijke presentatrice... van uh, het vrouwelijke geslacht uh, doorgaat. Dus mocht u uh, thuis uh, zitten te luisteren en denken... nou, misschien is dat wat voor mij, nou, misschien... Wie weet, misschien is het wel wat voor mij. Maar niet een, toch, te, als je van jezelf vindt, ik ben een lekker wijf... dan hoef je niet te, te, te reflecteren op deze aanwondse. Nee. Gewoon een gemiddeld wijf. En niet hinneken. En niet hinneken. nee. nee. Goed, uh, maar dan... ook weer niet heel erg uh, lelijk. Niet afstotend, want we moeten er wel mee werken. Nou, laten wij gaan nadenken over een profielschets. Dan kunnen we die, uh, in een uh, van de komende uitzendingen... kunnen we de profielschets uh, specificeren... Dat maakt het voor de mensen thuis ook wat makkelijker om maar alles niet te... Maar ook gewoon recht van voren. Ik bedoel, niet alleen profiel. Nee, nee. Dus het geheel. En van achteren. En van achteren. De hele... Gewoon wel een rondom profiel. Een rondom schets. Wat schets. gaan wij zo specifiek mogelijk maken? Want vaak heb je dan een mooi profiel, maar dan draait je ze om en dan kijk je recht in de In de snuit. En dan denk je, gadverdamme, dat valt tegen. Ja. Goed. Uh, tot zover dus uh, de uitzending van vandaag, dames en heren. Uh, voor alle zieke rekenaren zeg ik beterschap en voor alle gezonde bergrijkenaren, kop op!